3 uur. Lot met het NOS Journaal. De Russische president Poetin en president Lukashenko van Wit-Rusland... hebben elkaar gebeld over de massale protesten in Wit-Rusland. Vandaag zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan om het vertrek van Lukashenko te eisen. Ook willen ze nieuwe verkiezingen. Lukashenko noemt de protesten een bedreiging voor de hele regio. Volgens het kantoor van president Poetin zijn beide partijen er zeker van dat alle problemen die in wit rusland zijn ontstaan snel worden opgelost.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 In Almere is afgelopen nacht een man doodgestoken. Het gebeurde bij een parkeerterrein bij een pand waar een besloten feest bezig was. Er ontstond een vechtpartij waarbij de man rond twee uur s'nachts werd gestoken. Omstanders probeerden hem nog te reanimeren. De politie roept getuigen op zich te melden.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 Zeg maar, in de jaren tachtig. En ook deze single van Modern Romance en de Queen of the Rapping Scene. 8 minuten over 3, Zandvoort. Een hele goede middag, leuk dat je luistert. We zijn er nog tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En we zitten alweer in uur 2, Albert-Jan. En net hadden we het in vorige uur over David Molenburg uiteraard uitgebreid aan het woord... over wat de afgelopen week allemaal in Zandvoort is gebeurd... Er is nog veel meer gebeurd, daar gaan we dit uur uh, aandacht aan besteden... maar we hebben nog veel meer als we zo naar de beelden voor je kijkt. Uh, Jazeker, want uh, we, we zijn weer aan het racen... en deze keer dus uh, bij Barcelona het circuit van Catalunya. Uh, hoge temperaturen, warme, warme circuit, tegen de 50 graden is het circuit. Uh, Q1 zijn we nu mee bezig met nog ruim 8 minuten te gaan... En, uh, Momenteel uh, verstappen op een, uh, een vijfde plek... met 0,3 seconden achterstand op de koploper. Het zal u niet verbazen als het, dat dat Hamilton is met 1,17. Uh, Perez, troll ook nog uh, op tweede en een derde plek... maar er gaat nog zoveel veranderen. We houden het voor u in de gaten dit komende uur de kwalificatie... en om kwart over vier tijdens pitreport's reports uh, geven wij een uitgebreide samenvatting van deze dan verreden kwalificatie. Ja, nog even in het kort. Je hebt uh, drie Q's, zeg maar, bij de kwalificatie... Bij de eerste van de 20 uh, renners gaan er 15 uh, door. Klopt. En dan 10. En, en dan 10. Uh, en dan 10. En ik ben erg benieuwd, en de banden waarop je rijdt, en dat was vorige week natuurlijk doorslaggevend in Q2, die zijn bepalend voor de startopstelling voor zondag. Die moet je dan weer onderzetten. En Max was vorige week natuurlijk heel verrassend om op de harde band te starten. Ja, dat was een goede set van hem. En, en uiteindelijk, ja, uiteindelijk bleek hem dat, en samen met het bandenmanagement wat hij dus had. Uh, voldoende te zijn voor de overwinning. Dus ik ben uh, erg benieuwd wat deze kwalificatie zeker Q2 uh, gaat betekenen. Maar vooralsnog we stappen op de vijfde plek. Q1 met nog ruim zeven minuten te gaan. Goed, tweede uur live vanaf de Tolweg 10a. Wat gaan we doen? We gaan uh, terugkijken naar die tragische afgelopen zondag. en uh, Voor de reddingsbrigade in Zandvoort. Een, uh, ja, een zwa zwarte dag uh, in het bestaan van de reddingsbrigade Zandvoort. En dat doen we samen met Strandwacht en Zandvoorter Ernst Brokmeijer. Onze collega's van NH uh, hadden een interview met hem. En dat gaan we u niet onthouden. We gaan u ook nog een keer waarschuwen voor muien. En wat zijn muien dan? Ja, ik bedoel, u kunt wel zeggen van alweer uh, uitleg over die muien. Ja, je kan het niet vaak genoeg zeggen. Want zo bleek dus bij volgende vorige week het aantal slachtoffers die toch in muien terechtkomen. En daar dan helaas niet meer uitkomen. Goed, verder hebben we natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het korte tweede uur. En natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, wat kijken lukt even niet. Staan we stil nee, nee, of we zijn er niet. Maar we zijn echt live. We zijn echt live. Live vanaf de Tolweg Tina, Goedemiddag. En weet je wat we gaan doen, Aubesjan? Nou. Nou, we hebben zin in de zomer. We hebben natuurlijk hele warme dagen achter de rug. En ja. we gaan even lekker naar Bonaire. Want daar heb je een zanger... En uh, die is daar enorm uh, populair en gaat ook doorbreken hier in uh, Nederland. Hij heet uh, Ear Size. Oh die, Ear Size. En hij heeft een uh, nieuwe single uitgebracht en die wil je uh, zeker niet onthouden. Hier is Dream Girl. <middels> Ik ben 60, ik heb voor Mi ta diferencia. dream, dat is mi parecer mi dream, me da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 Taaie, taaie, de yeah. man... Heerlijk hè? even naar Bonaire zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor herhaling met deze single. En deze andere singer, oh, ja, die draaien we op verzoek. Dit is uh, Harry Bellefonte, die draaien we speciaal voor uh, Monique I van Santen. O oh, in the sun. to me by my father's hand.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 My sweat with the earth below, oh island in the sun.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 De gauw oude muziek draaien we graag bij ZFM Zandvoort. En ook op zaterdagmiddag op verzoek voor uh, Monique van Santen... draaien we deze van uh, Harry Bellefonte. en Island in the Sun. Ja, dat zijn we ook zo'n beetje, alleen geen uh, eilands... maar we waren wel uh, in de zon uh, lekker de afgelopen dagen. Maar dat betekent ook uh, wel een, een zwarte dag uh, hier in uh, Zandvoort. Want uh, ja, het is eigenlijk de nachtmerrie voor iedere strandwacht... waar we het nu over gaan hebben. Klopt, want de reddingsbrigade was afgelopen zondag net in overleg over het hijsen van de rode vlag op het strand... toen het uh, zondagavond helemaal misging in zee bij Zandvoort. Een jongen spoelde bewustzijn aan, vlakbij reddingspost Noord van de Zandvoortse reddingsbrigade. Hij overleed even later op weg naar het ziekenhuis. Uh, onze collega's van NH-nieuws uh, spraken met strandwacht en de Zandvoorter Ernst Brokmeijer... Hoe uh, zoiets uh, binnenkomt en over dit tragische incident en wat dat betekent voor de reddingsbrigade Zandvoort en voor de reddingsbrigade in het algemeen. Want zoiets is het laatste wat je wil. Nog maar nauwelijks bekomen van een enorm heftig weekend gaat het werk ook gewoon vandaag weer door voor de reddingsbrigade in Zandvoort. Zondagavond ging het, ondanks alle waarschuwingen en controles, toch helemaal mis. Zowel in Zandvoort als in Wijk aan Zee kwamen twee mensen in de golf om het leven. Het is de grootste nachtmerrie van een strandwacht om s'avonds naar huis te gaan uh, uh, en een van je strandbezoekers te moeten verliezen. Uh, dat gun je niemand. Uh, uh, ik kan ook zeggen gisteravond hier, uh, zat iedereen er flink doorheen. De jongen in Zandvoort kwam om het leven toen, net als vandaag, de gele vlag wapperde. Dat betekent dat zwemmers moeten oppassen en bij voorkeur niet de zee in moeten gaan. In Zuid-Holland hing toen al de rode vlag, dus daar mocht helemaal niemand meer de zee in. De gevaarlijke stroming trok naar het noorden en Zandvoort wilde toen ook net de rode vlag gaan hijzen. Terwijl dat overleg liep kwam die melding binnen dat er aan de noordkant toch helaas een zwemmer met vrienden in het water verdween. En daarop is heel snel de dichtstbijzijnde ene ter plaatse gegaan. Die was echt supersnel. Had de jongen ook heel snel te pakken en op de kant. En ja, de inzet daar heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. Als het in Zuid-Holland al zo gevaarlijk is in zee, waarom wordt dan ook niet meteen de rode vlag in Zandvoort gehezen? De praktijk is toch anders, zeggen de strandwachten. Een rode vlag hijsen doe je namelijk niet zomaar. De afgelopen 30 jaar is dat bijvoorbeeld in Zandvoort maar drie keer het geval geweest. Gevaar in Katwijk hoeft nog niet per se gevaar in Zandvoort te betekenen. Het kan lokaal heel erg verschillen. Dat kan dus letterlijk betekenen dat er in Hermuiden een situatie is waar het gevaarlijk is en je rood moet hangen. En dat het een kilometer verder veilig is. Toen de gevaarlijke stroming naar het noorden trok... werd dus ook in onze provincie de rode vlag gehesen en mocht niemand meer de zee in. Of het had uitgemaakt voor de slachtoffers, dat weet niemand. Want ook met een rode vlag zijn zondagavond nog steeds veel mensen de zee ingegaan. De inzet was er, er werd goed bewaakt, alles werd kort gehouden... Um, dus voor zover wij nu kunnen inschatten um, um, is alles gegaan zoals we dat graag zien. Het is natuurlijk wel iets wat we de komende dagen uh, uh, gaan evalueren en kijken zijn er dingen die we anders of beter kunnen doen, uh, want ik kan je zeggen voor elke strandwacht uh, langs de hele kust, hè, ook uh, in de plaatsen waar het gisteren niet, helaas niet goed is gegaan, is dit natuurlijk de ergste nachtmerrie die je nooit wil. De single van de police en every breath you take. Ja, we volgen de kwalificatie van uh, de Formule 1 uh, in uh, Spanje. Die morgen verleden gaat worden om 10 over 3. Q1 is inmiddels uh, achter de rug. En Marx's stappen is ook weer door naar de Q2. We hadden eigenlijk niet anders verwacht, hè, Albertjan? Nee, zeker niet. Maar. Uh... Ja, voor de rest, ja, de, de, de vijf afvallers, uh, waar, dat zijn wel duidelijk, dat zijn vaak dezelfde, hè? Ja, dat maar zijn God, heel vaak dezelfde. We, we hebben nog vijftien in de race en Q2 staat op het punt van beginnen. Wij gaan het volgen. collega Ruud Jansen die draaide altijd een plaat van deze band. De Average White Band. Ja, instrumentaal nummer. Instrumentaal nummer, ja. ja. Dus ik dacht, ja, die kan ik gaan draaien. Misschien wel leuk als uh, Ruud ook nog uh, aan het luisteren is in ZFM. Maar dit maar een andere dus van uh, deze band. Ook een hele goede single van zijn Ook bekend geworden trouwens. Let's Go Round Again. Het is precies half vier. We zitten midden in Q2. Nog tien minuten te gaan. En, uh, ja, Max, die moet nog tijd gaan zetten. Op dit moment Hamilton 1, Bottas 2 en Albon heeft tijd nummer 3 van de 15 rijders... die uh, nog uh, in de race zijn, inderdaad, uh, om in de top 10 terecht te gaan komen van de kwalificatie. En misschien wel van Paul te starten. Nou, terwijl Jan ja, Praten was, uh, heeft Verstappen een derde tijd gereden... op een halve seconde achterstand op uh, de leider Hamilton. Oké, okay, bij deze. Alleen op welke clubbanden banden, dat weet ik nog niet. Nee, nou, dat gaan we zo dadelijk in de gaten houden. We hebben, ook nog, uh, ja, we hebben het net al gehad natuurlijk... en ook uh, gehoord van uh, Ernst uh, Brokmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade. De muien, ja, wel een uh, probleem. En ja, de ene tijd uh, heb je wel heel veel muien en de andere tijd niets. Maar het heeft met name ook weer met windrichtingen en dergelijke te maken. Ja, vandaar dat wij ook uh, de luisteraars en de gasten van Zandvoort... Nogmaals uh, uh, waarschuwen over het gevaar van muien. En wat zijn muien nou precies? Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken... die bij laag water te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. Waardoor het water uit het zwin... de verdieping in het zand van het strand... evenwijdig aan de kust naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken... die bij laag water niet zichtbaar zijn... De zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind aan de lagere of ontbrekende branding. In muien is de stroming sterk en deze trekt altijd richting open zee. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt, zwem niet tegen de stroming in. Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van en redt het niet. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen, zodat je op een zandbank belandt. Lukt dat niet, dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en of lifeguards te trekken. Dat kan je dan do door een zwaaiende beweging te maken. Bovenal geld, raak niet in paniek. Bij Westenwind staat er zelfs een sterkere onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of een zwemmer door een golf omver geduwd wordt... kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af worden getrokken... Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtinspanning een kramp krijgen, waardoor zwemmen, mo wa waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ja, en dan vertel jij dat. Uh, nu in, uh, van de week hadden we dus een, uh, een uh, zeg maar oostenwind, een oost-noordoostenwind. Ja. En toch uh, heel veel uh, van die muien. En nou vertel jij het verhaal van met de westenwind. Dan heb je juist een sterkere stroming. Ik zou je trouwens niet verwachten. Hè, want nee, dan ik... denk je, dan word je het land opge... Op ge... Nee, dat water komt dan naar de kust toe. Maar dat moet weer weg. En, het, en dan gaat het dan via een onderstroom er weer uit. Maar er hangen vlaggen op het strand. En ja. Als er een rode vlag gezwaaid wordt... Ja, dan betekent het uh, groot gevaar om de zee in te gaan. Niet dat, de zee. En dan, nou, dat. Nou, ja, het, uh, leuk dat je dat zegt. Ja. Maar um, ik heb natuurlijk ook wat een en ander erover gevolgd uh, van de week. Het is, de ene racebrigade zegt op een gegeven moment van, je mag met je, met je, met je voeten de zee in. Hm. En de andere zegt gewoon van, je mag op dit moment helemaal niet de zee in. Nee. Dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk van, uh, hou, wat ik, nou de daadwerkelijke regel is bij, uh, bij ik, de rode ik vlag. Ik komen me aan de volgende regel. Rode vlag, niet het water in. Gele vlag, tot aan je enkels, of tot, ja, tot aan je knieën het water in. Dat lijkt mij het meest verstandig ja. ook. En geen vlag, zou ik zeggen, ga lekker zwemmen. Maar duidelijk, rood niet gaan zwemmen, geel tot aan je knieën in het water en geen vlag lekker zwemmen. Maar ook bij... niet ver op zee. En bij twijfel altijd even naar een reddingspost lopen en vragen van uh, hoe, zit het, hoe ziet het er vandaag uit. Want het kan, de ene dag kan het weer anders zijn dan de andere dag. Het lijkt zo simpel, maar de, de, de praktijk wijst uit dat het uh, toch niet zo is als dat het lijkt. Te zijn. En ga anders even naar de website van de Zandvoortse of Bloemendaalse reddingsbrigade. Ook daar uh, wordt uitgebreid uh, zeg maar aandacht besteed aan uh, de mui. Ook met name door de problemen van de, de afgelopen dagen: de zware problemen en uh, ook uh, het ongeval, wat uh, hierdoor in Zandvoort uh, plaatsgevonden heeft, waarbij een uh, man is overleden. De zaterdagmiddag van jouw eigen lokale radio, ZFM Zonvoort. Met twee platen achter elkaar. Als eerste hoorde je de single van Brenda K-Star en Picking Up the Pieces. Een single die uit de jaren 80 heeft vooral de disco-freaks gedraaid. En erachteraan ook eentje uit de jaren 80 van de Amsterdamse meiden van Mai Tai. En One Touch, Too Much. We zijn bezig met het slot van Q2 van de kwalificatie van de Formule 1, Jan. Ja, klopt. Nou, Degenen die het niet gehaald hebben, om bij het laatste team naar Q3 te mogen, zijn Vettel, Fiat, Ricciardo, Raikkonen en Ocon. Dus die zien we niet meer terug. Kijken we naar de tien die wel doorgaan. Nou, uiteraard heb je daar Hamilton, Bottas en Verstappen, nummertjes 1, 2 en 3. Stroll, verrassend vierde. Gasly, verrassend vijfde. Sainz, eh, zesde. Perez, zevende. Leclerc, achtste. Albon, negen. En tiende, Norris. Maar het gaat natuurlijk om die Q3, want dan weten we wie er ja. van Paul gaat starten. En helaas... En hoe de startopstelling zou zijn. Ik zeg iedereen rijden op rode banden, dus dat zou dan uh, moeten zijn dat hij morgen op de rode band start. Maar ik heb helaas Max Verstappen even gemist. Maar ik ga ervan uit dat hij ook op de rode band deze tijd in Q2 heeft neergezet. De snelste tijd. En uh, dat hij morgens ook met rode banden uh, uh, de, baan, uh, de race ga, zal aanvangen. Mocht het anders zijn, dan hoort hij dat nog van mij. Oké, okay, dankjewel. We hadden het net even over, uh, even over de muien. En inderdaad, een uh, belangrijke uh, om daar uh, goed rekening mee te houden. Als je het water ingaat en de vlag en het protocol he, bij de vlaggen. Ja. Nou staat dat heel duidelijk uitgelegd bij reddingsbrigade.nl. En dan staat er bij de rode vlag, niet zwemmen zeer gevaarlijk. Dus dat moet je eigenlijk uh, ja. in je achterhoofd houden. Deze vlag wordt gehezen als de conditie van het zwemwater zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden. Denizier. Dat is dus het punt waarom de een zegt van... nou, heel klein beetje het water in. Ja. Uh, de gele vlag, nou ja, ook duidelijk, pas op met zwemmen gevaarlijk. Dus dat lijkt erop. Alleen, dan mag je nog wel zwemmen, maar dan moet je oppassen. Dat is, uh, dat is het verhaal. En uh, ja, eveneens uh, voorzichtigheid en waakzaamheid... Uh, is belangrijk als je dan het water in gaat. Oké, okay, nou... Waarvan achten? Dat wat betreft de vlaggen. Nou, de vlag is nog niet gevallen voor de Formule 1... want zo dadelijk volgt Q3 nog die we gaan volgen. Dat allemaal op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Als je naar de herhaling van dit programma luistert... Zandvoort op zaterdag. Jawel, we zijn er weer tot aan vijf uur vanmiddag. En deze hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. Ook zo zomerse plaatsen uit de jaren tachtig. Er werd toch grijs gedraaid op de Nederlandse radio. En helemaal terecht hoor. Klein orkest, laat mij maar alleen. Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest. Nou, ik ben al geweest. Of dat ik te bezitterig ben. Of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show. Nou, ik ben nou helemaal zo. Oh, my, my, Tonight oh. I hear them calling. de plaat op ZFM uh, Zalvoort die in de jaren tachtig een uh, hit was. Uh, ook in de zomer trouwens. De single van Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. En daarachteraan uh, des van Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton en Say Something. Ik kreeg uh, zojuist een heel stapel A4'tjes uh, van uh, Albert-Jan. En dat betekent dat ik uh, weer een uh, gedicht van het jaar... Ja, <laughs> dat ik aan het werk moet en een gedicht van de dag uh, moet uh, uitkiezen... En je zei het heel goed ditmaal, want uh, volgens mij normaal gesproken legt hij ze een beetje op volgorde. <laughs> van ik zeg niks, maar het gedicht wat ik eigenlijk uh, wil doen, dat leg ja. ik bovenop. Maar nu heeft hij echt gezegd van uh, ik heb geen enkele voorkeur. Dus je... dat maakt het wel wat moeilijker voor me Dit Het is een grabbelton. Een grabbelton, nou. We hebben hemel en aarde. We hebben Mijn Vertrouwde Zandvoort, hebben we ook nog. Ja. ja, ja. En uh, Gedichten van de Zee. Nou ja, genoeg om uh, op te noemen. Ik ben nog wel even bezig. Jij ja, gaat het hebben over de horeca. Ja, ook de uh, continuing story of de regels uh, in de horeca en bij de restaurants. Zo, uh, uh, wat dat, uh, hun uitwerking in Zandvoort ook niet uh, ontgaat. Want met de ingang van deze week uh, moeten gasten bij aankomst in een café dan wel restaurant... hun contactgegevens achterlaten. Dat geldt zowel voor binnen als voor buiten. Ook is het weer verplicht om te reserveren voor een bezoek aan een restaurant of terras. Uitbaters, de uitbaters mogen de gasten die hun gegevens niet willen achterlaten, niet weigeren. Het gaat tenslotte om privacygevoelige gegevens. De maatregelen werden vorige week door uh, prim, premier Rutte uh, uh, aangekondigd tijdens die persconferentie... en moeten het ma makkelijker maken om contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak. Maar onduidelijk is opnieuw waar die registratie moet plaatsvinden. Volgens Marcel Buscher, de vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland in Zandvoort... dient dat al bij de entree op het, uh, tot het terras te gebeuren. Echter een aantal van zijn horeca-collega's is van mening dat het alleen voor binnen verplicht is. Dus als de gast het restaurant betreedt. Gasten zijn overigens niet verplicht om hun contactgegevens af te staan. Wel kan de horeca-ondernemer mensen weigeren uh, die niet mee willen werken. Maar volgens Buscher kan, kan hij de toegang niet weigeren. De maatregelen kwamen onverwacht en roepen vragen op over de privacy. Wacht even Albert-Jan, ja. nou, nou ja. zeg je twee dingen. Dat is dus hetgeen ja. wat ik dacht, ja, wat jij van dacht. je mag ze wel weigeren. Want ja, dan kan je zeggen van nou, dan ben je niet welkom in mijn café nee. of restaurant. Nee. En jij zegt aan de andere kant mag je ze weer niet weigeren, want het nee. is privacy en dergelijke. Klopt. Maar volgens nog. mij blijft het er wel bij dat je ze echt wel mag weigeren. Nou, dat is een hele onduidelijke, luister, heel onduidelijk. het is een regel, maar je mag, het, is, het is niet wettelijk verplicht. Nee, wettelijk. En, ook, en ook voor het terras trouwens geldt volgens mij ook de regel dat ook daar het geldt. Dus ja. de, de, de, de maatregelen, zoals gezegd, er kwamen onverwachts en roepen vragen op ja, over de prijs. Ja, dat is duidelijk. Laten we nou even mijn verhaal afmaken. Ja, ga door. Wacht dan even. Zo liet Bransvereniging Koninklijke Horeca Nederland weten dat het verplichten om contactgegevens achter te laten. niet is toegestaan volgens de privacyregels, meneer Arms. Hoe, het, hoe, hoe de overheid hierop reageert is nog niet duidelijk. Nee, bij ons is het ook nog niet duidelijk. In Zandvoort wordt nu gewerkt aan een eensluidende registratie. We moeten het doen, dat, dat is buiten kijf. Maar laten we in Zandvoort dan wel echt allemaal hetzelfde doen. Registreren bij de ingang van het terras. We krijgen allemaal standaard invulkaartjes die we kunnen gaan gebruiken om de registratie op aan te geven. Zo zijn we één, ook nu, al dus busger. Resume, iedereen moet dus voor een bezoek aan een horecafaciliteit voortaan weer reserveren... of het nu voor een terras, café of restaurant is. En daarnaast blijven alle andere geldende maatregelen ook van kracht. Ik ben het absoluut met jou eens, uh, Rob, dat het een onduidelijke regel is. Ja, vroeger zei je altijd bij de evenementagenda: heb je pen en papier bij de hand. Nou, dat kan je hier, uh, hier, hier, hier ook voor uh, gebruiken, jou, of ja. niet? Het klopt, het is ongelooflijk. Ja, het, het is heel duidelijk: als je meewerkt, is er niks aan de hand. Maar als je zegt: ik, ik wil hem niet laten registreren, maar ik wil hier wel eten. ...dan heeft de uitbater een probleem. Nou, ik heb een plaat gevonden die daar gewoon mooi hebben aansluit... ...en op dit moment ook een hit is. Dat is deze Say My Name. I got the crib with another lady Say my name, say my name No one can around you Say baby, I love you If you ain't running game Say my name, say my name You look that kind of shady Ain't calling me, baby Why the sudden change? Say my name, say my name No one can around you Say baby, I love you If you ain't running game Say my name, say my name said it do I think of the shame. We een klein beetje winnen, de registratieplicht in de horeca. Nou, ook wij hier in Zandvoort hebben daar uiteraard mee te maken. Say mijn die sloot daar wel een klein beetje bij aan. Hè. De plaats van uh, Dimitri Vegas. We gaan op naar het en weer van 4 uh, uur. En daarna zijn albert en ik er nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag, het zonnetje schijnt lekker. En Lois Lane is nu op de radio.